Op de A28 bij Bijlen is vannacht iemand doodgereden. De bestuurder die daarbij betrokken was, is volgens de politie doorgereden. Het lichaam werd rond twee uur gevonden door een vrachtwagenchauffeur. Over de identiteit van het slachtoffer en de betrokken bestuurder... kan de politie niet zeggen. Het Brabants Dagblad heeft kaarten in handen met daarop de route... die koning Willem-Alexander en koningin Maxima in Tilburg gaan lopen... tijdens Koningsdag. Het te vroeg bekend worden van de looproute... kan de veiligheid van de betrokkenen en het publiek in gevaar brengen... De gemeente Tilburg heeft tegen de krant gezegd dat de route nog niet definitief is. Na de Senaat heeft in de Verenigde Staten nu ook het Huis van Afgevaardigden de resolutie aangenomen die het begin vormt van de ontmanteling van Obamacare. Dat is het ziektekostenstelsel dat door president Obama is opgezet. Aankomend president Trump en het congres willen het systeem afschaffen. Enkele commissies komen nog deze maand met wetsvoorstellen daarvoor.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 Het weer vanaf de Noordzee trekken buien over, soms met natte sneeuw. Vanmiddag volgen meer buien in het binnenland mogelijk met sneeuw. Het wordt 4 graden. Morgen begint overwegend droog. Smiddags meer bewolking en wat regen of natte sneeuw. En dan wordt het zo'n 3 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen video's. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I'm just Just you and me Lost Trapped in the freezing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 much too take you from Take my hand and pull me down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 A, hit, a good head, not to be man